Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal, kennisinstituut Kansas. Studenten willen naast het lenen om te studeren niet ook nog lenen om uit huis te gaan, zegt het kennisinstituut. De hogere prijzen voor kamers spelen geen rol. Op Eindhoven Airport zijn 150 mariniers geland die op Sint Maarten noodhulp hebben gegeven na de orkaan Irma... Op de vliegbasis werden ze welkom geheten door de commandant zeestrijdkrachten. Nu op Sint Maarten het normale leven weer langzaam op gang komt... is het niet meer nodig dat alle 300 Nederlandse mariniers er blijven. Wanneer de overige 150 terugkomen is niet bekend. Tabaksfabrikanten betalen organisatoren van popfestivals tegen de regels in... voor de exclusieve verkoop van de eigen sigaretten. Dat meldt trouw op basis van onderzoek. Op 16 van de 21 onderzochte evenementen worden producten van maar één fabrikant verkocht. Zo zou bijvoorbeeld fabrikant Philip Morris afspraken hebben gemaakt met Pinkpop en Extrema. De betrokken partijen ontkennen dat ze de regels overtreden. Eerder bleek al dat de NVWA onderzoek doet naar afspraken tussen tabaksfabrikanten en studentenverenigingen. Sinds 2002 mogen tabaksproducenten niet meer sponsoren of reclame maken. De brandweer heeft vannacht drie kinderen uit een brandende woning in Amsterdam-Noord gered. De kinderen lagen boven te slapen toen de brand uitbrak in de keuken beneden. De ouders waren op dat moment niet thuis. Zij ontdekten de brand toen ze werden thuisgebracht door een taxi om twee uur s'nachts. Ze sloegen alarm waarna de brandweer de kinderen met behulp van een ladderwagen uit het huis heeft gehaald. Het weer vooral in het oosten langdurig wisselvallig en grijs. Mogelijk wordt het daar pas vanavond droog. In de westelijke helft droog en af en toe zon... Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Dit was het. CFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. bakker van de ANWB. Vertraging in de randstad op TA44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar 4 kilometer. Vertraging ruim een kwartier. Tot zover de verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Is de zomer van ZFM met, met nu? Goedemorgens antwoord.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 uh, Roy Dongen en Martijn uh, Hendriks. Martijn Hendricks, Martijn Hendricks ja. uh, is. Uh, ik, ik mis uh, Peter van Kerst. Wie is er die bij? Die, die, uh, die, die is jarig uh, en die heeft gefeliciteerd uh, Peter vanuit uh, deze uh, goed excuus. Uh, vanuit ja, ja, ja, dit absolutely. hotel we zitten trouwens in Hotel Hoogland <laughs> en iedereen die langs wil komen is ja. uiteraard van harte welkom. Ja. De koffie is klaar bij. Uh,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 Uh, wa waar ik het even over wilde hebben is over uh, nummer 6. Ruimte voor ondernemers en uh, toeristen. Um, vooral over de ruimte in Noord. Waar uh, toch wel eens wat over gezegd is uh, in het verleden. Uh, uh, bedoel jij om te bouwen? Bedoel ja u? om te bouwen. Hè? De, de, de, de, er is toen gezegd dat men daar oh, eigenlijk niet wilde bedoel, ja. wonen. Hè? Maar ja. men mocht daar niet wonen.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 Overlast is en wat. Nou ja, dat heet een de bepaalde namen, de normen zeg maar van het geluid. Die zijn minimale geluid, jij overlast. jij overlast. Precies, dankjewel, dat zocht ik. Dat dat is dan minimaal. Dus is daar dan ook een gradatie in, wordt die daarin meegenomen of is het gewoon een algemeen beleid?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 lijkt mij een slecht. Nou, wat wat ook wat zeg, zegt, dat je we, allemaal uh, het, het, het voorbouwen van het centrum, ook zie je daar, uh, ja, is gewoon problematisch en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 woningmarkt zit. En daarom hebben wij ook in ons conceptprogramma gezegd, we willen daar echt hele harde afspraken met uh, woningbouwcorporatie De Kei uh, opmaken, dat die doorstroming bevorderd wordt. Ja. Nou, ja. Ja, dat willen zij doen, hè? Waarbij ik wel even belangrijk vind om aan te geven dat wij nu heel in detail over het programma praten. Ja. Ja. Ja, ja, ja, dat, nee, dat is ook ook zo, programma, al Maar al het is een al concept al en uh, in tegenstelling tot uh, in het verleden ja. gaan we, uh, hebben we een heel duidelijke koers gekozen binnen de VVD, landelijk ook. Ja. We brengen eerst een conceptprogramma uit. Dat gaat naar de leden toe. Uh, mm -hmm. Dat ligt dus nu bij de leden op de mat,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 Nee, nee, is dit het is het een Zandvoortsprogramma. Het Zandvoortsprogramma, niet Nee, nee, nee. De gemeenteraad is helemaal autonoom en de, dus dat blijft helemaal puur Zandvoortse gelegenheid. Alleen Zandvoortse leden kunnen uh, amenderen in het programma en Zandvoortse leden kunnen op de kieslijst komen. Dus het is een 100% Zandvoorts aangelegenheid okay. wat dat okay. betreft. Oké, okay. ja. dat is mooi. Ja. Nou, ja. Ja. Dat moet ook wel met zo'n titel. Zandvoort ja. moet Zandvoort, Zandvoort blijven. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort. blijven, dan ja, moeten dan we wel we een Zandvoorts Evo. programma houden. Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs>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 dus zo maak je het mogelijk dat mensen ervoor kunnen kiezen, als zij dat willen, om langer te blijven wonen waar ze, waar ze wonen. Maar ja, je gaat er nu vanuit dat het mensen zijn die het zelf kunnen betalen. Maar wat uh, met de mensen die het niet kunnen betalen, dat blijft dan de WMO-verhaal en die moeten bij nou. die WMO kunnen aantrekken? Uh, uh, kloppen ja. om, om daar zeg maar, die trap lift uh, te krijgen. om ja. in hun huis precies. te kunnen blijven ja. wonen. Ja. Nee, ik denk in de aanvulling daarop. dat je. dan krijg je toch weer dat stukje scheefwoningen. mensen die het niet ja. kunnen betalen. en wel in sociale huurwoningen wonen. die dan inderdaad, wat je zelf zei. Uh, misschien wat kleiner kunnen gaan wonen. in een ja. tweekamerwoning. Ja, ja, en dan dus kunnen, bij... daar weer, kunnen daar weer jonge gezinnen in. in uh, ik, ik, ik, ik in, heb in, in daar wel kritiek mee, Roy. Ik vind het, ik vind het wel uh, kwalijk eigenlijk. dat mensen die het niet kunnen betalen. dan min of meer gedwongen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 uh, uh, ik, hè, ik zou ook in het vooruitzicht van het feit dat ik straks op uh, het moment komt dat ik moeilijker trappen kan lopen, wel naar een andere plek willen gaan, maar ik kijk dan bij de slagingskans en die is altijd zeer laag ja. hè, de, de, de, de kans dat ik dat krijg is, is gewoon nou ja, eigenlijk uh, niet hiel, dus dat, dat is wel een probleem ja, dat dus is te het... weinig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 Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet Wat gebeuren, maar je ziet nee. wel je steeds meer...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 ja. Het zij zo gezegd. Dank jullie Hartelijk wel dank voor jullie komst. Ja. Ja. Uh, we gaan even naar de muziekje, muziekje. En dan hebben we daarna <laughs> meneer Scholten. Die al klaar zit uh. voor ons. Tot zo. Dankjewel.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 is just to love and be loved in als laatste onderdeel uh, ons aller Gerard Scholten uh, de duinwachter. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Gerard. Gerard. Je raakt wel in een romantische sfeer he, met die muziek. Is dat zo? Heerlijk, ja. Net King Cole was ja. dat trouwens met Nature Boy. Ja, maar ja, wel je, wel je wel, zit hier schat. voor het duin hè, he, zie ik je nu hè, Gerard. Oh, ja, dat, nee, maar goed. <lacht> maar dat kan het ook gewoon. Dat, dat je, kan ook, er is dat ook kan, romantiek ja, natuurlijk. Zeker.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 Niet op zijn kalfjes. Die, uh, let, zij let niet op de kalfjes, want die, ja, die, is met al wil. Die, bezig. die al. Ja, precies. Dus uh, helemaal los is het. Nee, maar dan. Uh, dan dus dat is gewoon heel spannend van excursie. En daarom gaan we later in. En dan is het ongeveer twee uur struinen door de duinen. richting die bronsplekken. Wat nou, uh, ja, trouwens heel wel bijzonder is, is dat er voor kinderen van tussen de 8 en de 12 toch een aparte excursie is. Ja? ja dat is uh, op donderdag uh, 19.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 Want het zijn onze buren en daar moeten we gewoon speciale aandacht aan geven. Ja. Je hebt ook een paddenstoelenkaart uh, meegenomen, uh, Ja, hier, Want uh, ja, daar is het ja, dus volop, uh, tijd, ja. ja, we hadden het er al over. Ja. He? Want het is door deze bijzondere, bijzondere voorjaar. De paddenstoelen schieten gewoon overal de grond uit. En ja, hele opvallende paddenstoelen. Die grote parasolzwam. Ik heb hier nou een paddenstoelenkaart voor me. Met 24 soorten paddenstoelen. En ze hebben allerlei soorten kleuren. zelf En een reuk. Wat ik zie hier bijvoorbeeld. De stinkzwam. Nou, dat is net of er een rottend... Rotte eieren. Ja, rotte eieren. Of een damherd wat dood ligt. Dat ruiken we dan ook wel eens in de winter. Dat je...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 Waar appels uiteindelijk aankomen, dat is de paddenstoel. Maar die hele ja. boom.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 ja, ja. ja. kabouter spillebeen daar, daar had, ik het, had ik het van de week nog van. over <laughs> <laughs> bij Pippeloentje. Ja. Da, da, die wisten ze ook he. Wel, he. ja daar, het worden gelijk spontaan voor me te zingen ja. he, van kabouter spillebeen ja. ja ja dat is het verhaal gaat ook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 Dus, maar dat uh, komt allemaal. Ja, ja, <laughs> de dus vliegenswam. Maar ja. Ja. Nou, wij zingen gewoon een heel lief liedje erover. Ook ja. de spullenbeen die erop zit, Maar.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 Ja, en verdwijnt. En uh, ja, als humus verdwijnt in de, in, uh, op de grond uiteindelijk. Ja, maar goed, hè? want het is weer, uh, weer grond uh, voor andere dingen om te ja, groeien. Precies. Ja, precies. Dus het, het is een hele bijzondere paddenstoelen. Ja, cirkel van het leven, hè?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 Dat kost een tientje. Maar ik denk dat daar nou, he hele mooie dingen uit voort kunnen komen. Ja, Kun dat is, is altijd een leuke groep. En wij zien wel eens wat foto's terug. En uh, ja, je kan van zo, sowieso prachtige foto's maken. Je ziet uh, steeds meer mensen nu met die grote, grote toeters lopen. Hè? Met die, mensen, jaitje, ja. Mina. Ik doe het met mijn telefoon. En ik maak en daar ook prachtige foto's, foto's. Oh ja. Zeker, ja, ja, ja. Je kunt, je, je kunt echt okay. met, je, met je telefoon uh, ja. heb, mooie foto's maken van de natuur. Het ja. is dus niet zo gedetailleerd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 op schot, ja, ja. Zeg maar uitlopers. En uh, of of, of door uh, je takken weg die echt in de weg liggen, of dus alles zeg maar uh, wat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 Dat is de aanmeldingssite. Dus nou, doe het vooral als je dat erg leuk vindt. Het is op een zaterdag, dus het is te doen. Onder begeleiding is het natuurlijk. er staat een keet bij en met EHBO-spulletjes. Als je het zaagt. Ja, Dus nee, dat valt Ja, pleistertjes moeten we altijd wel eens plakken hoor. Maar heel enthousiast. Rozig allemaal op het einde natuurlijk. Het is in de herfst en in de buitenlucht en.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 En toevallig, nou helemaal niet toevallig, maar Paul Beuren, de redacteur, met mij samen. We hebben een mooie route uitgezet. Die mm -hmm. staat nou in het zin en uh, daar hebben we een paar keer een excursie van. Afgelopen twee weken geleden had ik er ook eentje, nou volgeboekt. Deze is trouwens ook al volgeboekt. Echt nou ik, heb ik maandag een gesprek. Kun je voor nagaan, het is dus eind, eind november, november ja. en het is nu al maar volgeboekt. Ook, ja. ja.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 is ervan, dan is de inschrijving open. Ja. En je moet er dus erg op tijd dus, bij zijn. Dit soort want anders, is, anders ben je dus ja. te laat. Ja. Ja. Maar er komt hier een nieuwe van, dus uh, ja. die staat ook straks op de website. Hè. Ja. Dan, uh, dus met... hou hem in de gaten de ja. website. Ja, ja. .abd /abd. ja Want, het, want het is zo snel vol. En ik hoor er nu al mensen die ook weer mee wilden. Dus, en hoe later in het seizoen, voor mij, hoe, hoe mooier het is. Want er is, zijn er meer wintergasten. Dan kan ik ook ja, meer laten zien. zien. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dat Leuk. is... Uh,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 Ik was vorige week bij Pernassia, toen waren we op, uh, aan het garnalen vissen voor de, voor de oh, kinderen. Ja. Dat was vanuit het IVN, hè. Dan ga je met zo'n sleepnet ja. en dan ga je kinderen laten zien over de krabbetjes en over de, de garnalen en de ja. platvisjes. Ja. En uh, toen zagen we hele grote wolken met spreeuwen, ja. die prachtige die figuren maken. Ja. En die zijn aan het verzamelen, voordat ze straks uh, wegtrekken. Oh, dus dat ze zijn dat verzamelen en, uh, maar ze gaan zich eerst even het goed doen aan ah, nou, al die bessen dus ze vreten die heleboel uh, duindoren, uh, bessen op ja in mei, in ...en besjes okay. eten ze op. En ze eten soms zo erg veel van die Duindorens. Nu, nu zijn ze rijp en nu zijn ze ook lekker. Dat had ik wel eens verteld misschien. Als je dan bijvoorbeeld vanaf een meter hoogte Duindorens gaat plukken... ...niet te laag, want dan kan daar vorst tegen aangeplast hebben. Ja. En dan proef je bijvoorbeeld die Duindorens. Ja, ik vind ze heerlijk. En ze zijn lekker... ...nu zijn ze lekker zoet. En uh, heel erg gezond. Er zit veel vitamine in. En, uh, en als je even langer duurt... ...ja, als je te snel bent... Dan zijn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 Ja. Ja. Maar nee, ja, hij wel, zeg, maar hij maar. zegt net niet van laat hem met rust, maar het uh, is. <laughs> ja. Maar goed, goed Gerard, leuk, wij leuk gaan. gaan jou bedanken voor ja. je komst. Wij moeten nog even de agenda er doorheen uh, jagen, wou <laughs> yes. ik bijna zeggen. Maar, uh, je hebt weer veel verteld. We ja, hebben je niet dus... onderbroken met muziek. We dachten, nee. we laten je doorvertellen. Ja, dat... Dus uh, we hebben de muziek een klein die beetje verwaarloosd. Beetje ja, ja, die was op een laag pitje. Ja. Ja. Uh, wij zeggen uh, tot de volgende keer. Dank voor je komst. En uh, wij gaan uh, de agenda ja, gaan samen dan. doen. Oké, okay. nou, dan. graag gedaan. Ja, oké. Okay. Nou, wat, wat hebben we er is in de agenda? Wel heel veel, ja, er is heel veel. Nou, de zandsculpturen die blijven natuurlijk ja, tot de 30 november. En uh, dan is er een nieuwe tentoonstelling, komt er in het Zandwoordsmuseum Vanaf 5 oktober, volgende week. Trio mosquitons.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 in drie strandpaviljoens, en daar is de opbrengst van voor een goed doel. En dat is in deze, deze keer de stichting Tante Joy. Daar is vorige week is daar ook aandacht aan besteed ja, in ons morgen, programma. Dus. Ja. Ja. Dan hebben we 4 oktober tot 15 oktober de kinderboekenweek in de bibliotheek met als motto Gruwelen eng. Hmm. Allemaal enge, dingen, enge dingen voor de kinderen. Ja, precies. Ja. Uh, 7 en 8 oktober is er weer de kunstkracht van de BKZ. Kunstenaar Zandvoort. Er is geen kunstroute. De, uh, er wordt wel een, een locatie, maar die is nog niet bekendgemaakt. Uh, maar daar horen we nog meer over. Ja, nou, ik denk dat we alleen nog de... Zijn er al? kunnen al? Ja, we zijn er, er al, okay, nou, dan We gaan Hotel Hoogland uh, hartstikke bedanken. Bedankt, ja, Hotel Hoogland. Sjaak, uh, Jozef, Duinmeijer. We hoeven jullie En in de eten op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws. Van